Voor drie mag je het wel een keer weten, toch? Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. We lijken te weten hoeveel slachtoffers er precies zijn... bij de hek van een laboratorium in Rijswijk. Eerder vandaag werd bekend dat er van meer mensen info is gestolen. Nou, Nu hebben we een concreet aantal, 850.000 slachtoffers. Het gaat om mensen die allemaal meededen... aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Iedereen van wie gegevens zijn gestolen, krijgt binnenkort een brief... In Iran zijn dit jaar tot nu toe 841 mensen geëxecuteerd, zegt de VN Mensenrechtenorganisatie. Dat is een enorme toename in vergelijking met vorig jaar. De VN zegt dat etnische minderheden en migranten vaak worden gedood door het land. En dat Iran daarmee de executies gebruikt als staatsintimidatie. De loting voor de Europa League en de Conference League is net gedaan. In de Europa League moeten Feyenoord en Go Ahead het allebei opnemen tegen Aston Villa. Verder treft FC Utrecht onder meer Porto en Nottingham Forest. Real Betis uit Sevilla, daar moeten ze ook langs. En Celtic uit Schotland. De clubs spelen allemaal acht wedstrijden in de competitiefase. Vier keer thuis en vier keer uit. In de Conference League speelt AZ ook acht duels. Ze moeten bijvoorbeeld tegen Crystal Palace en Slovan Bratislava. En Max Verstappen is op het circuit van Zandvoort in de Grindbak beland. Dat gebeurde na de eerste vrije training, toen hij een proefstart wilde maken. Hij schoot recht door de baan af, maar lijkt niet al te veel schade te hebben. Ondertussen maakt Zandvoort zich op voor regen. Onze verslaggever Irma de Vries was wel benieuwd hoe het publiek zich daar dan op voorbereidt. Want een paraplu meenemen, dat is verboden. Ah, hebben ponchjes mee, dat is het enigste eigenlijk. Zeker, gewoon ponchos halen bij de kruisvast. Doet dat nog iets met de kansen van Max Verstappen, die regen? Voor mij redt hij zich daar wel mee. Max is gewoon geweldig in de regen. Ja, bijna alle hoekjes glijden er gewoon direct af. Dus ja, als we een paar uh, elkaar mee uitnemen, kan Max mooi naar voren. Er zijn veel meer mensen die met de regen om kunnen gaan. Dat is ook wel de McLarens en de Mercedes. En, en dus, uh, we gaan het zien. Hup ja. so, Max! <laughs> Heb ik het weer nog? Het land is een beetje in tweeën gedeeld. In het zuiden regent het al flink. Het midden en noorden, nou die krijgen we later mee te maken. En het wordt een graad of 22. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... voor Watergraasmeer 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar voor het Vels ook 10 minuten op onthoud. En de meeste vertraging in Noord-Holland op dit moment op de A10... aan de zuidkant van Amsterdam, tussen Amsterdam de Baasjes en Dergedam. 16 kilometer verder rijden met een half uur vertraging. En tot zover de AWB Verkeersinformatie.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag. And by the time, the green is gone. The air is thick, the water is black. And what can help us bring it back. And by the time, the damage done.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 For romance like a train to catch before it's gone And I'll keep on waiting and dreaming You're strong enough to understand As long as you're so far away I'm sending a letter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 It won't be the last That I find my life in disarray No use regretting It's all in the past So tell me what can I say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 away. When... We'll see? He kept you FM ZFM